Vijf uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Australische racistische groeperingen roepen aanhangers op... om naar de optredens van Geert Wilders in Australië te gaan. Volgens de krant Sydney Morning Herald is er ook een groep... die zijn volgelingen oproept te reageren op ieder dreigement... of teken van geweld van moslims die bij de optredens van Wilders verschijnen. In een opgenomen boodschap op de website van de groep... wordt opgeroepen zichzelf te verdedigen, zo schrijft de krant... Islamitische organisaties roepen op tot een boycott van het bezoek van Wilders. Ze hopen dat de overheid actie onderneemt tegen racistische groeperingen. Wilders gaat half februari naar Australië. Reddingswerkers zijn een nieuwe zoektocht begonnen... naar mogelijk overlevenden van de explosie in het hoofdkwartier... van staatsoliemaatschappij Pemex in mexico stad. Speurhonden hebben indicaties gegeven dat er nog mensen onder het puin liggen. Dat zouden de 16 vermisten kunnen zijn. Voor het geval er inderdaad nog levenden onder het puin liggen... is begonnen met het pompen van zuurstof... in de resten van het bijgebouw van de wolkenkrabben van Pemex. Bij de explosie donderdag kwamen 33 mensen om het leven... en raakten er meer dan 100 gewond. Zorginstelling Amsta is bereid te praten met Advocabo FNV... over betere zorg, de hoge werkdruk en de besteding van overheidsgeld. Avacabo FNV heeft dat te horen gekregen van de directeur van Amsta na een urenlange bezetting van het sarfati in Amsterdam. Medewerkers van het sarfati hielden het verpleeghuis zeven uur bezet. Ze wilden onder meer uitleg over de besteding van de 3,5 miljoen euro... die de directie van Amsterdam elk jaar krijgt van de overheid. Het weer wisselend bewolkt, maar het blijft grotendeels droog... bij minima rond het vriespunt. Overdag eerst nog droog met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt... en volgde vanuit het westen regen. Mogelijk valt in het oosten natte sneeuw. Middagtemperatuur rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN. start. Middag naar de winkel toe. Want ik had een laptop nodig. Nou ja, eigenlijk ik het niet. Uh, uh, Simone, mijn vriendin, die, had een, die wilde graag een laptop hebben. Dus toen uh, zei ik nog tegen haar "van Nou, waarschijnlijk kunnen we hem nu niet kopen. Want uh, we kunnen beter via internet bestellen en zo. Want het gaat dan, dat is allemaal netjes goedkoper. Maar we gaan wel, gaan wel even kijken voor de maat. Want we wilden even kijken van wat dan 13 inch en wat dan 14 inch was en zo. Dus toen zijn we naar de winkel toe gegaan. Nou, bij de tweede winkel kwamen we een aanbieding tegen. Dat was echt was niet normaal. Dat was, die konden we niet laten liggen. Het was een, een, een, een, een flinterdunne laptop, Lieke. Flinterdun. En het kostte helemaal niets. 500 nog iets euro was het. Dat was echt top aanbieding. Nou, wij gekocht naar huis toe. Uh, eerste verjaardag gehad. Verjaardag gehad. Toen gingen we koken. koken gegeten en daarna ging ik de computer installeren, dat was een uurtje van half negen al. Dus ik zet die computer aan en uh, dacht ik wat is dit, uh, apart eh, uh, apart, ik word, ik, word, uh, ik word begroet met bonjour. Dus uh, nou, ik ga verder en uh, er waren er ook wat instellingen die, en dan moest ik maar gokken en een beetje met, met want was alles, alles was in het Frans. En ik dacht van dat zal wel goed zijn dan kan ik dat straks wel veranderen of zo. Blijkt dat niet te kunnen. Zit er gewoon een Franstalige versie van Windows op mijn computer. De, maar dat is toch een partij ingewikkeld, want dan uh, uh, daardoor moet, je, moet alles in het Frans zijn. Zelfs het woord start is in het Frans. Alles. Dus nu heb ik een Franstalige uh, Franstalig, uh, uh, versie van Windows. En ja, daar kan, ik dus daar kan ik dus helemaal niks mee. Dat is heel dommage. <lacht> dat is uh, tredommage. <lacht> ja, nou ja, wat wel grappig is, want ik had mijn broer, kan de lijn, en die houdt, die houdt een beetje van computers en zo. Dus uh, wij zaten dat allemaal zo door te nemen. En dan, nou, dan stond, uh, dan zeg ik, uh, ja, er staat nu uh, Dinselation uh, de la, la, la, la, la Maar uiteindelijk leer je dus wel een beetje Frans, omdat je natuurlijk wel weet van, uh, oh ja, d'installation, dat zal dan wel installation zijn. <lacht> maar ja, je, je hebt, het is wel echt... Het is echt reetirritant. Maar waarom, waarom verkopen ze dat nou, dan? Dat is toch apart, toch? Dat zit dan ja. op de, op de he, gewoon echt op de repair schijf. Dus als je hem aanzet, dan dat, dat is dan uh, de, uh, de versie die je hebt. Dan kun je er niet meer vanaf komen... Alles is in het Frans. <laughs> maar ook, ook Office en uh, alle software die je nodig hebt. Een filmpje software en zo. Alles is in het Frans. Dus eigenlijk heb je ook een soort gratis taalcursus je. Nee, ja, ook nog eens. Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Maar ik kom toch een nieuwe versie. Maar ik, ben, ik, ik vermoed dat ik de komende week, vanaf maandag... dat ik in een soort strijd ga zitten... Uh, op zoek naar een Nederlands of Engelstalige versie van Windows en dat het wel eens een lange strijd kan gaan worden. Nou, bonne chance. Ja, <laughs> merci beaucoup. <laughs> uh, nou, uh, uh, bonjour allemaal, uh, welkom, dit is start, het is vijf minuten over vijf en we gaan het hebben over het Koningshuis. Maar wacht, ho, niet meteen wegzeppen. als je denkt van uh, Gert Verderi, daar heb ik geen zin meer in. We hebben iets leuks bedacht, we gaan namelijk kijken of we de Monarchie kunnen afschaffen. Want het is, uh, nou, het is al lang geleden toen we begonnen met het Koningshuis, namelijk een jaartje voor 200. Uh, dat is een mooi moment, zei de koningin om te stoppen met mijn koningsschap. En toen dacht ik, ik zat er zo te kijken, daarvan, nou misschien is het ook wel het uitgerekende moment uh, om te stoppen met de monarchie. Gewoon klaar, weg ermee, was mooi, no hard feelings, maar uh, het is afgelopen. De, uh, de republiek moet worden uh, uh, ingevoerd. De monarchie moet worden afgeschaft. Wat vind jij? 0800 1121 Lieke gaat nu haar mening geven. Ik heb eigenlijk niks met het koningshuis. Mm -hmm. uh, behalve met Koninginnedag. Ja. Dus voor mij was het al heel heftig dat ja. Koninginnedag <laughs> verplaatst wordt naar 27 april. En dat het Koningsdag heet aan. Dat vond je al lastig. Nou, en het is wel grappig, want uh, uh, de... Broer van mijn vriend, die is altijd jarig op 30 april. Dat ja. verandert dan niet ineens natuurlijk. Nee. Maar die is wel ineens, die is gewoon echt jarenlang op Koninginnedag jarig geweest. En nu ineens niet meer. Ja, het is wel. Het is wel het is heel heftig. Ja dat, is wel, ja, dat vind ik ook. Want de, de zus van, uh, van Simone, mijn vriendin, die is ook jarig op de 31ste. En die, ik weet niet beter dat zij. Uh, uh, al, uh, nou, uh, de jarig is op Koninginnedag. Ja. Dat hoort gewoon bij haar verjaardag. De 30ste. Ja, de 31ste. Wat? Nee? 31ste. Oh ja, het is de 30ste. Ja. Maar dat, dat is zo raar, is dat, uh, dat, ja, dat. Dat vind ik ook. Stel dat je op 27 april jarig bent. Ja. Ben je nu ineens op Koninginnedag. Dan komt ineens Koning... iedereen de vlag voor je uit. Ja. Maar dus dat zou wel een reden kunnen zijn, zou je kunnen zeggen. Van nou, weet je wat, we stoppen er nou, gewoon mee. We ja, maken er een ik... soort presidentsdag van. Of, of, of, of republieksdag. <laughs> Op de 30e. Ja, ik probeer eigenlijk alleen um, omdat ik dus niks met het Koningshuis heb. Maar wel met Koninginnedag. En ik dat al heel heftig vind. Mm -hmm. Kan ik me heel goed voorstellen dat het voor echt grote fans van het Koningshuis... Dat is gewoon te heftig. Je kan het niet zomaar afschaffen. Ja, ja. Ja, ah, maar mij zal het eigenlijk gewoon een worst wezen, omdat ik er niks mee heb. Ja. En ik weet ook al, ik ken alle namen ook niet, ik weet helemaal niet hoeveel uh, maar prinsen Maar dan kan ik alvast wat argumenten tegen invoeren. Want dan kun je ook zeggen, van, ja, maar jij kent die mensen dus niet, maar toch hebben zij de macht over jou. Want zij zijn dus gewoon geboren in de juiste wieg. En nu zijn ze, worden, wordt de een wordt koning, en uh, de aangetrouwde wordt koningin. Maar zij hebben en, toch niet zoveel macht? Nou, uh, Rutte gaat toch vaak, best wel vaak langs in... Uh, uh, en ze krijgen veel geld, voor geen belasting te betalen. om van dat soort dingetjes. Toch een beetje typisch. Ik heb niet het gevoel dat ze nou echt veel macht hebben. Nee? Dat ze dingen beslissen die heel erg... Jij hebt uh... niet het idee dat je wordt bestuurd door een koning straks. Nee, helemaal nee. niet. Je maakt geen je zorgen over de, over, de, over de dictatoriale trekjes van Willem-Alexander. Nee, absoluut niet. En daarbij uh, vind ik uh, Willem-Alexander een veel sympathiekere man dan uh, al die mensen die uh, in de politiek werken. Daar heb ik veel minder vertrouwen in. Ah, ah, ah, ah. Dus. Nou, hoe denk jij daarover? Dat is de vraag 0801121. 0801121. Moeten we die hele maar eens een keertje afschaffen? Wat mij betreft, um, die traditie is voor veel mensen volgens mij wel een uh, soort van hoogtepunt van het jaar. De Koninginnendagviering, maar ik denk dat die ook wel gewoon door kan gaan als nationale feestdag. Verder kan het koningshuis mij gestolen worden. Ik vind het nogal overrated. De tijd van uh, ja, de oude koningen met tronen en zo, dat zie ik allemaal wel voor me qua... Ja, dat heeft wel iets idyllisch, iets romantisch, een mooi beeld. Dat zie je wel voor je, maar nu gaat het volgens mij een beetje aan zijn doel voorbij. Ja, misschien ligt het aan mijn leeftijd, maar ik, uh, ik vind het gewoon een mooie traditie. Bij mij mag het blijven. Ja. Ja, nou ja, ik ben geen Nederlander, dus dat vind ik al helemaal niet mijn zaak. Maar het zou, voor mij mag het wel, ja. Nee, vind ik niet. Nee. nee, ik vind het een mooie vorm. Het kan misschien wel wat minder geld, maar uh, ik, vind het ik vind het een mooie vorm. Een mooie... Ja. Ja. voor mij mag het blijven. Ja, het is heel simpel eigenlijk. Hè. Mag het blijven of mag het niet blijven, het Koningshuis? Wat vind jij? Moeten we maar beginnen met een republiek en die hele monarchie gewoon afschaffen? Of zeg jij van, nou nee, ik vind het Koningshuis zo leuk. Het mag voor mij gewoon blijven. 0800 0811. 0800 1, 1, 2, 1. Room, weather, 57 Zeg ze altijd dat je dan tegen het licht moet inkijken, maar op een of andere, dat werkt nooit bij mij. Nee. Nou ja. Prima. Uh, we hebben het over het Koningshuis. Wat vind jij? Uh, 0800 -1 -1 -1 is het telefoonnummer. Moet het maar worden afgeschaft? Of zeg je van, uh, nou nee, ik vind het Koningshuis vind ik eigenlijk zo leuk. Dat, dat, dat mag, dat mag van mij wel blijven. Daar heb ik, ik heb daar geen moeite mee dat, uh, dat we worden bestuurd door, uh, ja, door mensen... die eigenlijk niet rechtstreeks gekozen zijn. Ina, goedemorgen. Oh, oh, wacht eens. Ja, ik kom op. Ja, rennen Ina. Ja, hallo. Waar kom je nou vandaan? Gewoon, ik was een checkie aan het rijden. Oh ja, tuurlijk, ja. ja, ja. Zal, moet, zal ik even wachten of... Uh... Nee hoor, nee oh, hoor. oké. Okay. Dat checkie kan wachten. Ja, dat is, dat is ook zo, ja. ja. Ja, er zijn zoveel mensen die, uh, die aan het bellen zijn dat... Uh, ja, toe. Ja, nou nee, dat is ook zo, dat is ook zo. Anders moeten we daar weer wachten. Goed, Ina, eh, we hebben het dus over het Koningshuis. Daar ging het de hele week al over. Ben je er al een, een beetje beu van ook, stiekem? Ja. Ja, weet je wel, hè? Ja, hartstikke. Ik ook, hoor. Maar wij zaten ook in de vergadering van, ja, we moeten het er toch nog even over hebben. Gewoon omdat wij, wij willen ook nog wel even ons eitje leggen erover. Ja, dat... nou, we leggen gewoon een lekker ei. Ja. Ik ga straks ga ik trouwens een ei koken en dan ga ik eieren salade voor maken. Oeh, lekker, lekker. Ja, dat doe ik graag. Ehm... Um, um, Punt 1, is het zondag vandaag? Ah? Het is nu zondag, ja, zeker weten. Oh god, dan ja. heb ik het goede lepeltje gepakt namelijk. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dan pak ik een zilveren lepeltje voor mijn koffie. Oh ja? Op zondag altijd ja. een zilveren lepeltje? Ja, oh. altijd. En ik heb van die, uh, ja, voor mezelf. Ik ben mijn eigen vriendin. Ja. Als je alleen woont, dan je, moet je je eigen vriendin zijn. Dus dan moet je tradities invoeren. Ja. Ja. Nou, dat koningshuis is dus een traditie. Ja. Een traditie, maar dat is het ook een goede traditie? Dat de enige waarom ik een republiek wil. Oh. <laughs> maar juist uh, omdat het een traditie is? Omdat het een traditie is. Omdat, uh, wat, wat die andere mevrouw zei, van... Ja, dan moet ik uh, op Koninginnendag, dan heb ik uh, dat feest nou eenmaal. Ja. En dat kan niet worden afgeschaft. Nou, zo'n zo soort tradities. Ja. Yeah. Kijk... Hare majesteit is een schitterende boetseerster geweest. En daarna is ze gaan timmeren. Mm -hmm. Ze maakt beelden. Ja, ja, het is een kunstenares. En ze schildert. Ja. En dat heeft ze niet alleen... Uh, dat zit in de genen. En dat schijnt in de genen van dit koningschap te zitten. Ja. Nou, Wilhelmina had het. En... Uh, uh, ja, ik ben dus al een, uh, 100 bij 175. Nee, ik ben uh, 74. Dus ja, ik heb ons uh, uh, bevrijd zien worden toen ja. ik in Dordrecht woonde. Maar, maar, maar, maar kijk, dan, dan, dan, dan ben je dus net zo oud als, uh, als Beatrix eigenlijk, ik hè? die ben is 75. Net zo, net zo oud. Generatiegenoten. En, en en en en en, maar ge zij is de koningin. En, maar vind je dat wel goed dan dat zij de, kon dat zij de koningin is geweest? Ja. Ja? Ik vind dat ze het goed heeft gedaan. Maar toch zeg je, afschaffen het. Afschaffen, die handel. <lacht> maar... Het kost veel te veel geld. Net Aha. als de politiek. En de politiek die moet uh, uh, niet liegen en bedriegen... <lacht> en uh, mooie praatjes houden die... Uh... Kijk, we hebben dus in uh, België en in uh, Zuid-Amerika... komen nu van die kleine lichtpuntjes... Allemaal kleine gemeenschapjes die voor elkaar zorgen, ja. waar je elkaars melk kan lenen oh, ja, ja, en ja. teruggeven. Van die ruilhandel en zo, hè? Ja. ja, en waar je voor elkaar kan slachten als je dat zelf niet durft. Mm -hmm. En uh, uh, dan dat weer uitdeelt en dan uh, gaat het. het per kar naar het volgende dorp. En daar hebben ze ook weer zo'n gemeenschap. ja En... Ja, ik heb geen triggeren en geen triggeren en geen, geen dat soort dingen. Bij mij zit het telefoon aan een touwtje en dat blijft hij. Ja, ja. Maar, maar, maar, maar, maar zoals die, die, die, die, het Koningshuis hebben wij niet gekozen natuurlijk, en de politiek wel? De politiek hebben het niet gekozen. Jawel, wij. Nee, het zijn roofriders van oorsprong. Ja, ja. Ja. ja maar, maar, maar, maar, maar wel. Ze hadden torens in een rivier. En dan hieven ze tol. En dan werden ze eerst baron. En later werden ze koningshuis. Ja. Maar, maar niet. Uh... Pof, ik vind het ingewikkeld worden, Ina. Ja, en bovendien, ze stammen helemaal niet af van die, van die oranjes. Ze stammen af van, uh, van Friese adel. Dus uh, ik bedoel. Uh, wat dat betreft is het heel leuk. Ja. Gewoon Friese adel. Dus jij zegt eigenlijk afschaffen? Ik zeg absoluut afschaffen. Ik ben anarchist en ik geloof in de zon. Staat genoteerd, Ina. Dankjewel, hè? En nog een fijne avond. Ja, uh, fijne uh, ochtend. Ja, pardon. Ja, ik zeg avond wel. Hoe kom ik daarna? Ik word net wakker. Nou goed. Ja, dat, dat zal het weten. <laughs> ja. Dankjewel, nou, Ina. Ik ga mijn checkje draaien. Heel goed, heel goed. Da. Doei. <laughs> Wat vind jij? 0801-121. Uh, moet uh, het Koningshuis worden afgeschaft? Hè? Is dit het ideale moment? Of zeg je van nee? Laat me lekker zitten. Catharina, goedemorgen. Catharina? Ja. Hé, hey, goedemorgen. Ben ik in de uitzending? Ja, u bent in de oh. uitzending zeker. Nou, ik heb net verteld, het is het domste wat je kunt doen om de monogie af te schaffen. Oh. Want ze praten maar over al die reizen die ze maakt, maar ze neemt altijd handelsdelegaties mee. En die brengen hier een hoop dingen binnen, allerlei offertes van de, van de dingen waar ze naartoe gaat, want ze hebben overal een goede band mee. Mhm. Mm en ze zien ze allemaal graag komen en ze hebben enorm veel tact om met die mensen om te gaan. En ik vind, toen ze, nou ja, goed, toen ze zei dat ze af ik denk, mensen blijven alsjeblieft nog vijf jaar zitten, want je doet het zo verschrikkelijk goed. Mm -hmm. Want dat is het enige waar we nog binnenkrijgen, want uh, Nederland, ja, alle bedrijven lopen hier weg. En ik zeg ook, ik zeg, uh, de politiek doet ook niks om de, nou ja, om de economie een beetje aan te jagen. Ja. Yeah. En uh, straks dan zit, uh, nou ja, half Nederland zonder werk. En over een paar jaar dan zeg ik uh, Rutte van, nou jongens, we zijn uit de schulden. Ik zeg, en dan lopen ze hier allemaal als mensen uit ja, de consultantie kappen rond omdat ze niet uh, eten meer hebben. Maar denk je dan niet dat, uh, dat uh, uh, een, een, een hefst. Dat, dat, volgens mij staat het inderdaad heel goed hoor. Dat Beatrix die gaat dan rond en die neemt, dan, uh, neemt dan heel veel mensen mee en zo. Dat is natuurlijk een ja. prachtig uithangbord voor Nederland. Maar zou dat dan niet kunnen worden gedaan door een president? Stel wij kiezen, nou, ik noem maar wat. Of uh, Mark Rutte, of misschien heel iemand anders, Huubstapel. Stapel... als president van ons land. Ik heb meer vertrouwen in de koningin... als in Mark Rutte met zijn hele kliek. Oké. Okay. Maar, ja. ja, maar dan nog zijn er natuurlijk wel mensen die we niet hebben gekozen. En dan heeft de koningin het toevallig goed gedaan. Nee, dan, dan weet dan je, je natuurlijk nou, niet zeker we of... Te... nou goed getroffen. En dan moeten we er in ieder geval wel... Uh, kijk, en ze heb, uh, kijk, zij heeft uh, Willem-Alexander opgeleid. Dus die neemt echt wel het een en ander van zijn moeder mee. Ja. Ja, en uh, die weet het donders goed, die gaat ook mee naar die op die reizen en die ziet echt wel hoe zijn moeder het doet. Mm -hmm. Dus ik geef hem graag een kans, want van de, van de politiek hoeft helemaal niks te verwachten. Nee. Maar toch vind ik het altijd wel een beetje... Ik, ik ben ook niet zo'n enorme republikein per se, hoor. Maar ik ben, ik ben ook niet een koningshuis aanhanger. Ik denk er niet altijd heel erg over na. Maar je werd er toch een beetje toe gedwongen om erover na te denken deze dagen. En toch denk ik van, ja, er zit wel wat in dat het natuurlijk wel apart is... dat er, dat er mensen zijn die, die, die nou eenmaal worden geboren met dagelijks een uh, ja, met, met, met gouden lepeltje in de koffie. En, uh, en dat ja. die dan ons land besturen. Of in ja, ieder geval koning ja. zijn. Maar het is natuurlijk wel zo. Kijk, als, als iemand absoluut onbekwaam is om daar aan de dingen te gaan zitten, dan zijn er meestal ook nog wel een paar opvolgers. Kijk, als uh, Willem Alexander het niet had kunnen doen, die had bijzijdrekken. Dat uh, overkomen wat Fies overkomen mm -hmm. is, dan had Constantijn het gedaan natuurlijk. Kijk, ja. Dat was dus uh, de dingen. Ja. Maar ik zou vertellen, nee, ik, ik vind het. Uh, ik, dat, dat kiezen, nou, waar zijn wij, wat zijn we ermee opgeschoten met dat kiezen? <laughs> ja, ja, ik wil zeggen, je, je, het is iedere keer: uh, we krijgen om de vier jaar een uh, ding, een verkiezing zingen. En ze beloven koeien met gouden orens. En iedereen zegt naderhand: ja, nou ja, goed, ze doen toch niet wat je zegt. Het maakt niet uit of je door de kat of ond, door de hond geweten wordt. Nou, we weten wat, wat, wat we met uh, dingen hebben, met. Uh, uh, Beatrix. Yeah. Dat, weten we, dat is een constante factor. Ja, dat is waar, dat is waar. Ze is, wel, ze is er altijd geweest natuurlijk, 33 ja. jaar lang. En dat was altijd een hele constante Kijk. stabiele factor inderdaad. Dat ja. is waar, ja. En voor de rest is het stelletje, nou ja, goed, uh, dat... Uh, dat uh, het is een heen en weer dingen. Uh, dan de een krijgt... Dan, een, dan zitten we in een keer met een VVD... Uh, Partij van de Arbeid uh, dingen. Ja, dat is... Nou, dat klikt absoluut niet met elkaar. Dus, ja, dat zie ik ook nu vooral. Meer vertrouwen in het Koningshuis dan in de politiek, ik hoor het al. Dankjewel, Catharina, voor je belletje. Ja, graag gedaan. En nog een fijne ochtend, Dankjewel. Dankje. Nieuw, hoi. Graag. Erik, goedemorgen. Met wie spreek je? Met Luc spreek je. Oh, maar die... toch, nee, ik, ik, ik wist niet zeker of ik al een heel met Hé, Hey, goed. Uh, ja, de monarchie afschaffen, ja, weet je, dat, dat, dat boeit me allemaal niet zo. Mm -hmm. Maar wat, ik had, ik had gewoon zo'n beetje iets van. De, de, de koningin de Beatrix, die nou koningin is, die is toch zo van de kunst en cultuur en zo? Ja, ja, ja, ze is kunstnaarig. Wat ik een beetje begreep is, is, dat ze ook een best flink vermogen heeft. Ja. Vol, volgens mij is het iets van rond de 1 miljard. Ja, ze staat altijd hoog in die quote uh, 500 inderdaad. Ja. Dat, ja. dat heb ik ooit een keer zo vernomen, ja. ja. En dan heb ik zoiets, ja, er wordt zoveel bezuinigd op kunst en cultuur. Mhm. Mm en dan zou ik zoiets hebben als zijnde van uh, moeder van alle Nederlanders. Weet je wat, de regering, jullie bezuinigen wat? Ik schenk gewoon de helft van mijn vermogen aan kunst en cultuur. Ja. ja, dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja, ja, kijk, zij, zij verdienen dat, dat geld natuurlijk eigenlijk met, uh, ja, met. Dat zit natuurlijk in de familie, maar ze, ze verdienen het ook met het zijn van, van koning, natuurlijk. Hè. Dat, uh, eigenlijk, ja, het, het krijgen van de regering heel ja, veel geld. Belasting, ja, geen, maar, geen belasting betalen. Ja. van wat allemaal. Ja, het kost volgens mij behoorlijk wat geld, uh, zo'n jaar. Uh, ja, ja. Zo oh, ja, kijk, hier, hier staat op, uh, op de website van, uh, van Quote, nou, die zijn altijd al goed ingevoerd, dat, uh, dat zij in 2019. 11 uh, uh, is ze wel gekrompen qua uh, salaris, eigenlijk. hè? Maar dan nog verdient ze 820.000 euro per jaar. Nou, dat vind ik veel geld. Nou, dat is ja, oké. Okay, daar moet ze dan ook het personeel van betalen, natuurlijk. En zo, hè. Denk je? Oh ja, natuurlijk. Ja, ja tenminste, dat, dat neem ik aan of zo. Maar voor mij, haar vermogen is gewoon iets van 1 miljard of zo. Ja, ja klopt, ja. ja bijna. En, ik, en ik denk, denk van, ja, hoeveel heeft een mens nodig? Ja, nou niet 1 miljard. Nee, nou ja, het zou anders zijn. Maar als je zelf let, dan kan je ook inderdaad. Waar je hart ligt, zoals ik zeg, kunst en cultuur, ja. nou, waarop bezuinigd wordt, je schenkt het ook, het dan hier. En mag ze dan wel blijven, vind jij? Stel ze doet dat, stel dat ze zegt van weet je wat, ik ga gewoon ik ga iets soberder, ietsje soberder. nou ja, goed. Nou, ja. nee, nou, waar, waar, waar, waar het mij om gaat, is dan dat, dat je dan laat zien van, ik, ik, ik, ik sta niet boven de regering of zo, maar jullie kunnen wel bezuiniging doen, maar ik ben gewoon de koningin, ik sta hiervoor. En in principe ben je toch koning koningin, ja. dan sta je toch boven alles. Ja ja ja sna snap ik en dan laat je to en, en dan je toch even ja laat ik het even zo zeggen je ballen zien ja precies dan ga je gewoon even zeggen van oké okay, ik, ik ik ik ik kan het deels oplossen ik heb mij helemaal het geld dus dat ga ik doen ook want ik ben de koningin dus ik ga het uh, ik ga het eens even regelen ja dat en kan je premier rutte heet of weet ik wat van ik. <laughs> maar wat maakt mij niet uit ik doe dit gewoon want ik vind het gewoon waardevol ja ja en dan zou dat probleem opgelost kunnen zijn. Ik denk niet dat ze het gaat doen. Nee, <laughs> nee. dat denk ik ook niet. <laughs> maar, misschien... maar, het zou, maar het zou een mooie geste zijn. Ja, dat niet? zeker. Ja. Nou ja, God, ja, als zij iets belangrijk vindt en, en ze kan haar een, een deel van haar vermogen geven... ja, waarom niet, denk je dan? Ja. Ja, ze heeft zoveel. Ja, of, of of je geeft een half miljard en je zegt: van, Ik geef 100 miljoen hier aan, 100 miljoen daar aan, 100 miljoen daar ja. aan, 100, ja. 100 miljoen daar aan. Dat zou helemaal mooi zijn, inderdaad. Ja. Dat zouden al heel wat, heel wat pijntjes verlicht zijn, denk ik. Zeker weten. Ja. Als ik dan een van die uh, onderdelen ben, dat ik ook 100 miljoen krijg van de koningin, dan ben ik helemaal tevreden. Nou, dan kom ik wel een keer bij jij toch? <laughs> ja, dat is goed. <laughs> Als het zover is, krijg je een belletje, Erik. Is <laughs> goed. Dank je hè. Hoi. Uh, uh, uh, gaan we nog naar meneer Rijtsma? Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat vind jij wel of niet afschaffen van het Koningshuis? Ja, ik ben, ik ben een republikein van huis uit in hart en nieren ja. En ik, ik ben tegen die hele poppenkast. En daar heb ik wel een paar redenen voor. Ik hoorde nou net, ik heb even wat gemist omdat ik natuurlijk in mijn slaapkamer dat ding aan heb. Mm -hmm. Ik hoorde net een mevrouw zeggen, want dat, dat begint de hele riedel weer. Uh, ja, ze, ze doet het zo goed, want ze neemt een hele sliert uh, zakenmensen mee. Ja, en dan, uh, handelsdelegatie en, is gevallen. Ja, ja handelsdelegatie. Ja. Uh, maar dan wijs ik altijd naar Duitsland hoor. Want die hebben dus al sinds uh, uh, 1918 uh, geen uh, keizer meer... Uh, en die doen het dus uh, beter dan wij. Dus wat is dat voor flauwekul? Ja, dat is waar, ja. Ik las ook een column in, uh, in, uh, in, de, in de krant van iemand... en die ja. zei van, ja, er wordt al gezegd dat Beatrix was zo'n uh, aardige vrouw... en ze zo'n uh, zo moederlijk en dat soort dingen. En toen vroeg die columnist zich af van, ja, maar waar baseren mensen dat eigenlijk op? Want ja, niemand die haar echt kent, natuurlijk. Maar hoezo nou, zei is zij een aardige anders. vrouw? Um, ik, het viel mij van de week op in al die programma's dat... Uh, um, ze werd plotseling afgeschilderd als de heilige Maria. Ja. En, en, en zelfs van ja dat het zo'n warme vrouw is. Um, ik geloof daar niks van. Maar oké, okay, ik bedoel dat zijn karaktertrekken. Um, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik hou altijd een be beetje... Kijk, ik ben, uh, ik ben nogal heel erg uh, voor, de, voor uh, geschiedenis. Uh, wij hebben dat koningshuis te danken aan de Engelsen, hoor. Um, die hebben dus uh, na, de, na de Napoleontische tijd vonden ze dat heel nodig dat daar die uh, prins Willem V de met dat bootje uit, uh, uit Engeland uh, weer terugkwam uh, in 1813 om, um, um, om hier koning te worden. Want die Engelsen die wilden wel graag een buffer hebben tussen, tussen, tussen, tussen, tussen, tussen Duitsland en Frankrijk. Ja. Uh, dus het is, het is, het is uh, eigenlijk... Uh, Vooral door de Engelsen uh, uh, uh, uh, is dat, is dat uh, gegaan. Ja, en dat is eigenlijk uh, wel raar natuurlijk, hè. Dat je, de grootste, die Engelsen hebben dan gezegd van, hey, pff, koning, klaar? Uh, ja, zo gaat dat. Nou ja, uh, en gescheiden. bovendien zat die in uh, van Dweek weer, want ja, daar is die familie ook heel goed in om hun, uh, hun geschiedenis nogal wat, uh, wat uh, te <laughs> verkleuren. Ik hoor al, uh, uh, je bent niet, niet echt een, een, een fan van nou, het koningshuis. Nou ja, kijk, um, uh, ja, nou ja, kijk, de hele familie is natuurlijk al eeuwenlang... Um, het zijn overlevens, hè? Ja. Maar, maar hoe en, dan? En, en, dat, en, dat, en dat doen ze als geen anderen. Dat doen ze heel goed. Uh, en overigens, ik hoorde net, want dat is ook een, een argument... wat ik dus altijd maar weer gebruik. Mm -hmm. um, ik hoorde jou net zeggen van, nou ja, ze hebben geen macht. Um, nou, formeel niet. Uh, maar uh, ze hebben wel invloed. En uh, ik moet nog steeds maar weer denken aan... Uh, ik ken zijn naam niet meer, maar aan die uh, gouverneur, aan die ambassadeur in Zuid-Afrika die we toen hadden, mm -hmm. um, en die man die was gescheiden, die woonde samen met een met een uh, Zuid-Afrikaanse mevrouw, yeah. en uh, onze mevrouw van Oranje die ging op staatsbezoekje naar uh, Zuid-Afrika en die bereid zich altijd te voor. dat is wel zo, en die heeft tegen uh, Van Milo, die was toen minister van buitenlandse zaken gezegd, deze man wil ik geen hand geven. Mm -hmm. En toen? En twee weken voordat ze ertoe ging, is die man van zijn post ontheven. Ah, ja. ja, dan hebben ze macht En dan, in kun, je, negen, en dan ja. kun je wel zeggen: ja, oké. Okay. Ja. Uh, dat dat, kijk, uiteindelijk formeel is dat een besluit van, uh, van de minister, hè? Ja. Maar je, er maar zit kruipen, wel wat achter, ze kruipen, natuurlijk. Ze kruipen voordat, hè? Ja. Um, ik, ik, ik refereer nog even aan uh, een, een uh, wet op de uh, flora en fauna, die. Um, uh, alweer wat langer geleden een nieuwe wet op de flora- en fauna... Uh, staatssecretaris Gabor, VVD... Ja. Mm. Yeah. Um, uh, uh, er was een nieuwe flora- en fauna-wet uh, in, in de Kamer. Yeah. Uh, en uiteindelijk er was... Uh, uh, Toen kwam er nog een, een, een artikel bij... Uh, wat het ging namelijk over de drijfjacht. En het drijfjacht werd verboden... behalve op het Loo. Ja, ja, ja. ja. Snap je wel? Dus ik bedoel, uh, ze hebben... Zij zoekt, eh, dat, dat, dat doen ze wel goed... ze zoekt natuurlijk de, de, de mazen van, van haar invloed op. Hè? Ik snap het, uh, uh, meneer Rijs, maar ik ga, ik, ga, ik ga naar het laatste woord... Toe van uh, Anjo uh, Clement, is dat. Dank je wel voor je verhaal, ja, in, okay, in ieder geval. Doe. Ik zei het al, Anjo Clement, Goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van het Republikeins, Nieuw Republikeins Genootschap. Uh, ja, nou ja, zeg het maar. Is dit het ideale moment om te stoppen met de monarchie? Nou, dat zou het uh, natuurlijk wel, uh, wel zijn... Mm -hmm. um, en natuurlijk moet het, uh, de monarchie worden afgeschaft. Maar de nieuwe koning treedt automatisch aan. wanneer de oude koning aftreedt. Daar ja. hebben wij als uh, Nederlandse bevolking geen zeggenschap over. want net over wat verborgen macht. Dit is een deeltje daarvan. En uh, de Kamer gaat er ook niet over. Nee. Dus uh, het is een merkwaardige positie dat een niet gekozen staatshoofd aftreedt, nou. kun je wel juichen eigenlijk. Maar er komt een nieuw ko niet gekozen voor in de plaats. Dus het schiet dus niet op. Nee, het nee, is niet dat. Uh, want da, want dat, dat, vond, dat vond ik wel. Dat zijpelt dat ook deze week wel een beetje door. Dat je heel erg merkte ineens. Het ja, is niet zoals bij een bijvoorbeeld nou ja, bij wat we hebben gezien in Amerika. waar gewoon een president wordt gekozen. En heel duidelijk wordt gezegd van één president treedt af andere president wordt gekozen en daarom zit hij daar. Ja. Dit gaat eigenlijk zo van, nou ja, nee, de, de koningin treedt af en dus wordt, ze, wordt haar zoon uh, uh, koning. Ja. Ik vond het ook wel op een gegeven moment dat ik dacht van, nou dat gaat wel, dat gaat wel rap eigenlijk op deze manier. Ja, maar dat is een procedure waarbij waar de politiek niet tussen kan komen. Althans, tenzij ze daar de stampij over gaan maken. Maar op dit moment zie je de situatie dat uh, iedereen die valt in loftuitingen over elkaar heen, ja. Uh, dus de oranje euforie is een gekke huis op dit moment. Uh, even geen uh, moment om uh, daar met een kritisch geluid tussen te komen. Want dan word je al snel uh, weggezet als verzuurde Republikein die het feestje van oranje komt verpesten. pesten. En uh, dat willen we dus niet. Maar we zullen op 30 april uiteraard wel ons uh, kritisch geluid uh, laten horen. En hoe we dat doen dat is nog best een verrassing. Ja. Maar kortom, het moment is dus niet perfect... Uh, het blijft een, uh, is een blijft een ondemocratische zaak die in 2013 natuurlijk volledig uit de tijd is. Yeah. Nou, ik heb wat van die discussie uh, meegekregen. Met name de, de, de, de spreker voor mij was nogal uh, helder en maar ook uh, redelijk genuanceerd. Mm -hmm. uh, ik wil nog een opmerking maken over het fabeltje over uh, het belang van handelsdelegaties. Ja, wordt veel, er wordt veel gezegd. Dat, dat, dat, dat, Beatrix gaat uh, vaak op reis, neemt een heleboel mensen mee... en uh, is dus op die manier een perfect uithangbord voor Nederland. Ja, en uh, dan wordt gezegd dat het, het enorm belangrijk is voor de Nederlandse economie. Nou, dat hebben we uitgezocht aan de hand van cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek... over de afgelopen jaren. Mm -hmm. En uh, er is absoluut geen enkel economisch effect meetbaar... althans, als je over de exportcijfers uh, praat van bezoeken van Beatrix. Dus werk relatie... Uh, werkbezoeken... Uh, uh, exportvergroting... Yeah. is niet... Aanwezig. Dus ja. het zit eigenlijk een beetje in ons, in ons hoofd dat, dat Beatrix zoveel goeds doet voor uh, Ja, ja voor nee, dat klopt ook wel. Dat wordt ook, dat wordt ook constant uh, getamboreerd. En de Rijksvoortingsdienst is er ook heel, heel goed in. En het bedrijfsleven is er ook heel goed in. Die zijn ook in belangrijke mate afhankelijk van de groot aandeelhouder van Shell in dit geval. Uh, de familie Oranje. Mm -hmm. uh, maar uh, misschien dat... Uh, Iedereen nu denkt van ja, het komt wel een beetje uit de verdachte hoek van die Republikeinen dat ze dat nu uh, zo naar voren brengen. Ik kan uh, vervolgens zeggen dat een paar weken nadat wij het gepubliceerd hadden, het Financieel Dagblad, dat heeft bevestigd. Oké. Okay. Dus nou, dat is toch een redelijk on, onafhankelijke uh, partij in dit Ja, in dit Ja, dat mag je aannemen, inderdaad, dat is ja. waar. Ja, ja. Denk ja, jij dat manier... het er ooit nog van gaat komen in, uh, in, jou, uh, in jouw tijd dan. Hè? Om, uh, dat, dat, dat het koningshuis besluit van, weet je wat. Uh, of überhaupt, misschien is dat een wat bredere vraag, misschien wat beter. Uh, überhaupt dat we dat het koningshuis ermee ophoudt en dat wij een republiek worden? Ja, dat, yeah? is, dat is onze doelstelling. Wij waren een republiek. En we zijn in feite, en dat heeft die vorige spreker ook gememoreerd, in feite door een machtsgreep vanuit. Uh, Vanuit, uh, vanuit Engeland zijn wij opgezadeld met een vocht die we niet gekozen hebben. Mm -hmm. En uh, Beatrice heeft het ook vrij verwoord uh, toen zij bij, het, uh, bij de troonrede aangaf dat het koningschap door enkele notabelen was aangeboden. Nou, wie zijn dat? Waren die gekozen? Waar komen die vandaan? Yeah. En op grond waarvan hebben ze dat gedaan? Yeah. Dus uh, in feite hebben we dus te maken met een resultaat van een, van een staatsgreep die vanuit Engeland uh, georganiseerd is... En dat hebben wij laten gebeuren op een of andere wijze. En uh, vervolgens hebben we nog een tijdje een uh, absoluut monarch gehad. Uh, later is de, de, de democratie enigszins aan bod gekomen. Maar we zijn pas een echte democratie geworden. Althans, buiten de oranje zon, buiten de positie van, van de voorstin. Uh, toen het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. En dan praat je dus niet over 200 jaar monarchie... maar dan praat je over minder dan 100 jaar uh, monarchie. Ja, ja. laatste woord is gesproken. Dankjewel, I... Anjo Clemens van het uh, Nieuw Republikeins Genootschap. Ik ben heel benieuwd wat er uh, de dertigste gaat gebeuren. Hoe, okay. op, uh, hoe, hoe jullie op jullie uh, manier laten, laten horen. Ik ben uh, heel benieuwd. Bekijk, bekijk onze site republikeinen.nl. Mm -hmm. uh, daar zijn de laatste dagen, zonder dat we iets gedaan hebben, uh, weer 200 leden bijgekomen. Um, als reactie op, op al heel de oranje gekte die er is. Ja, en die gekte is er zeker inderdaad. Absoluut. Anjo Clemens, dankjewel. je Hoi. Liddell. 18 februari komt hij met een nieuwe plaat. Deze Jimmy Ladel En je hoorde nu een oudje Another Day. Start. Lukt ik denk. Even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag WK veldrijden. In Amerika was dat Lars van der Haar heeft bij dat WK veldrijden. In Louisville op knappe wijze de bronzen medaille in de wacht gesleept. Van harte Lars. Hashtag Lowlands ook trending topic. De kaarten gingen gisteren in de voorverkoop. En binnen anderhalf uur waren ze uitverkocht. Oh, had Lieker er dan nou wel of geen idee? Nee, Lieker heeft ook niet... Nee, niemand. Ik ook niet hoor. Maar ik had gewoon geen geld. Uh, vandaag in 1959 komen Buddy Holly, Richie Valens en de Big Bopper om bij een vliegtuigongeluk. Deze dag wordt bekend als The Day The Music Died. Oftewel de dag waarop de muziek stierf. Lang geleden alweer. Vandaag in 2008 zond SBS6 het programma Peter R. de Vries misdaadgeslaggever uit. Dan denk je, nou ja, oké, okay, maakt het uit, hè? dat wordt wel vaker gedaan. Ja, maar deze uitzending kreeg over de zaak Nathalie Holloway. Wat is er met haar gebeurd, man? What the fuck is er met haar gebeurd? Joran, luister, ik kom uit Aruba, ik ken het strand. En ik ik, ik zeg het eerlijk. Ik weet wat er dat met meisje aan het Wat is gebeurd. Wat is er, is er gebeurd wat is er gebeurd, Joran? Moort uit dood is er toch? Hij is de dood gegaan of wat? Ja, dit heb ik heb het denk Ah, oh, Patrick, al joh! Die aflevering, 7 miljoen kijkers, hadden ze een record voor een niet-sportprogramma. Joren van der Sloot wordt niet meteen veroordeeld. Inmiddels zit hij wel in de gevangenis in Peru. Hij is veroordeeld voor moord daar. Deze week is hij trouwens erg boos geworden, omdat de media leugens zouden verspreiden. Zo zou hij een kindje krijgen van de vrouw met wie hij gaat trouwen. Dat klopt niet, zegt hij. Ze heeft al wel een kind, maar die is niet van hem. En hij gaat trouwens wel met haar trouwen. En vandaag in 1879 demonstreert wetenschapper Joseph Swan de eerste gloeilamp. Nog een aantal verjaardagen. Johnny Guitar Watson, Amerikaans zanger en gitarist... zou vandaag jarig zijn geworden. Uh, hij is uh, geboren in 1935, maar overleden al in 1996. Koos Albus is wel jarig vandaag. 66 geworden van Hattekoos. Willeke Alberti, twee jaartjes jonger, 64 jaar geworden. En Gregory van de Wiel is ook jarig. 25 jaar is hij geworden. Tegenwoordig speelt hij bij Paris. Kijken of er nog ergens regent? Nee hoor, nergens regent. Ja. Een paar plukjes in Zeeland, maar dat valt allemaal wel mee. Dat is verder gewoon lekker droog. Mooie dag, mooie dag. Ben jij ook wel eens benieuwd? Benieuwd hoe het zou zijn om op een andere planeet dan de aarde te wonen? Nou, dat, dat zou zomaar kunnen, want de organisatie Mars One die gaat dat proberen mogelijk te maken... om vanaf 2023 op Mars te wonen. Je kunt je opgeven sinds dit jaar, eens even kijken hoe het daarmee staat. Uh, Bas Landsdorp, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, uh, het idee is, als ik het goed begrijp, naar Mars en niet meer terug. Dat klopt. <laughs> Wij landen in 2023 de eerste vier mensen op Mars. Uh, en elke twee jaar daarna vier mensen, uh, nog vier mensen, maar die blijven op Mars. Oké, okay, en hoeveel mensen moeten dan uiteindelijk naar Mars worden gestuurd? Nou, een, een, een top, een maximum aantal hebben we niet echt uh, vastgesteld. Uh, we denken dat als we dit een aantal jaar volhouden... dat het uh, daarna ontwikkelt de techniek zich. En uh, dan is het moeilijk te voorspellen hoeveel je er per jaar kunt sturen. Mm -hmm. uh, dus een, eerst maar dus een aantal uh, jaar vier per, uh, per twee jaar. En dan uh, zijn we al erg tevreden. Ja, nu zijn er mensen die misschien ook al wel van dit project gehoord hebben... en die echt wel denken, en ik heb dat ook een beetje... ja, ja, ja, ja, ja, ja dat zal allemaal wel. Dat is natuurlijk... Hoe serieus is het? Technisch, technisch kunnen we echt mensen uh, naar Mars sturen en op Mars in leven houden. Uh, wat, wat gewoon niet kan, is die terugweg. En daarom heeft, uh, heeft eigenlijk nog nooit iemand dit gedaan. Want ESA en NASA mm. die kunnen aan hun, uh, aan hun politieke uh, leiders natuurlijk niet verkopen dat mensen niet meer terugkomen. Uh, en financieel is dit ook een plan wat echt mogelijk is. Wederom door die terugweg, uh, die we niet doen. Mm. Uh, dat, uh, dat maakt de ontwikkelingskosten uh, zoveel lager dat het ineens een, uh, een haalbare kaart wordt. Ja. En, en, en, en wat zou je dan moeten kunnen? Als, uh, want dan, dan, je, of je gaat daar dus naartoe en dan, dan zit je op Mars en daar blijf je dan voor de rest van je leven. Je komt nooit meer terug. Klopt. Ja. Dat vind ik nogal wat wel. Euh, <laughs> Het is ook wel moeilijk ja. te verkopen, inderdaad, aan je, aan, je, aan je bevolking. Dat snap ik. Nou, dat, dat, uh, dat lijkt heel moeilijk te verkopen. Maar we hebben nu uh, drie weken geleden ongeveer hebben we de selectiecriteria bekendgemaakt. Mm -hmm. En sindsdien hebben we ongeveer 5000 e-mails gekregen van mensen die zeggen: uh, Ik wil mee met een uitgebreide uitleg erbij. Wauw. Dus, ja, dus echt weinig... mensen die echt serieus. Dus niet zomaar mensen die zeggen: van Ja, ik wil haha lachen. Maar gewoon echt serieuze mensen die naar Mars willen. Echt mensen die, dat, die, die niks liever zouden willen. Ik ben zelf ooit ook met dit project begonnen, omdat dat mijn, uh, omdat dat mijn droom was. Naar Mars? Ja, echt uh, naar Mars. En dat was voor mij altijd duidelijk. Als je, als je dit gaat doen, mm -hmm. dan wordt het een enkele reis. Omdat de terugreis het gewoon zoveel meer complex maakt uh, dan dat. Maar jij kan natuurlijk en... niet, want jij uh, moet de boel hier gaan, uh, gaan organiseren. Ik zit nu in de organisatie, ja, nee, uh, ja. In eerste instantie was het mijn idee om zelf te gaan. Uh, maar ten eerste heb ik een hele leuke vriendin uh, hier op aarde en die gaat zeker niet met mij me mee, want die, uh, net, als, net als jij geloof ik, uh, ziet die dat niet zitten. Nee. En uh, daarnaast gaan wij straks een wereldwijde zoektocht beginnen naar de beste mensen voor deze klus. Ja. En uh, ik hoor zeker niet bij die uh, groep van beste mensen. Nee, wat moet je kunnen dan? W wanneer ben je wel uh, uh, geschikt om naar Mars te gaan? Nou, je moet. In, in één zin moet je eigenlijk het type mens zijn... waarmee jij en ik het liefst stranden op een onbewoond eiland. Ja, ja. <laughs> dus... En we gaan die mensen acht jaar trainen. Dus alle, alle trucjes die ze moeten kunnen. Het, uh, het repareren van alles en uh, de, medische, de medische stapjes die ze moeten kunnen uitvoeren... die kunnen we ze leren. Mm -hmm. Maar die, die, uh, dat karakter wat je nodig hebt om uh, in een kleine groep... zo goed samen te werken dat het uh, goed blijft gaan... Dat karakter kun je iemand niet leren, dus daar zullen we vooral op selecteren. Ja, ja. je moet dus geen petty -braad karakter hebben, hè? om maar eens wat te zeggen. Gewoon uh, nee, opvliegend en, uh, en ruziezoekend. Nou, ik ben zelf bijvoorbeeld vrij ongeduldig en dat is ook een hele slechte eigenschap uh, voor, uh, voor zo'n avontuur. Ja, kun, kun je wel, want dan ben je daar op Mars. Kun je dan wel laten weten van, hey uh, pap, mam, ik ben er? Ja, ja dat, uh, dat kan, maar uh, Mars is heel ver weg, een stuk verder dan de maan. Waardoor er een uh, tijdsverdraging op de lijn zit van minimaal drie minuten en maximaal ongeveer uh, 22 minuten. <laughs> uh, dus je kunt niet bellen, maar je kunt wel videomails en e-mails, uh, whatsappen gaat ook gewoon. Ah, ja, je kunt gewoon zetten. Oké. Okay. <laughs> well, apart. En die training duurde behoorlijk lang natuurlijk, want uh, jullie gaan pas in 2023 is het idee. Uh, dus vanaf nu uh, mensen zoeken en dan in training een paar jaar lang. Ja, we zullen ongeveer twee jaar bezig zijn met die selectie. Mm -hmm. Dus de mensen zullen dan nog acht jaar in training gaan. En dat is ook de reden dat we niet per se uh, nu uh, bijvoorbeeld ingenieurs of doktoren nodig hebben. Want het, uh, het alle, uh, alles repareren en uh, de medische handelingen uitvoeren kunnen we mensen gewoon nog leren. Yeah. En uh, die acht jaar training, daar dus zullen, zullen we de, uh, de groepen van vier die we gaan selecteren die zullen we ook uh, opsluiten in een kopie van de Marsbasis... Uh, drie maanden per jaar. Oh, dus ja. echt wennen aan die, uh, aan die omstandigheden die ze op Mars zullen treffen. Uh, is het ook de bedoeling dat, uh, dat die vier en later acht mensen... ook uiteindelijk een, een soort van ja, kolonie gaan stichten... Hè? Dat, ze, dat ze kinderen krijgen met elkaar? Uh, we zullen wel gemengde groepen naar Mars sturen... Mm. Uh, omdat gemengde groepen veel beter presteren in uh, afgezonderde omstandigheden... dan uh, groepen met alleen mannen of alleen vrouwen... Mm. Maar uh, ja, Mars One is niet uh, de, de club die dat gaat uh, nee. uh, stimuleren. En uh, we weten eigenlijk helemaal niet of mensen kinderen kunnen krijgen in uh, 40% zwaartekracht en oh, ja. of een uh, embryo zich goed ontwikkelt bij 40% zwaartekracht. Ja. Dus dat zal ook nog eerst onderzocht moeten worden. Het, er valt nog een hoop uit te zoeken, maar het is een mooi bijzonder project en uh, je kunt je nog aanmelden, hè? Mocht, je, mocht, je toch, uh, uh, mocht je denken van ja, dat wil ik wel. Ja. Hoe doet dat? Zeker. Dat, uh, nou, eigenlijk, de aanmeldingen zijn nog niet open. We hebben nu bekendgemaakt wat de selectiecriteria uh -huh. zijn. Maar binnen een, binnen een aantal maanden zullen we de uh, aanmeldingen open. Oké, okay, en dat kan dan via jullie website uh, uh, mars one.com, geloof ik, hè? Klopt, of .com, Kijk, the NextGiantleap.com. leap wat makkelijker te onthouden, te houden. De <laughs> NextGiantleap.com, dat is zeker goed te onthouden. Dankjewel Bas en uh, ik wens je succes en we spreken elkaar ongetwijfeld uh, weer de komende, nou wat zou het zijn, 15 jaar ongeveer. Like lijkt me hartstikke leuk. Joe, dankjewel. Fijne ochtend nog. Hoi, hoi. Zelfde. Hoi, hoi. Goed verhaal, hè? Valerie is dit. Een koffertje door Amy Winehouse. Well, sometimes I go out by myself. And I look across the water. van de Zootans, Valerie, samen met Mark Ronson. Ja, ik trap me er wel eens op, hoor, dat ik uren achter de computer zit. Als het voor werk is, dan doe ik natuurlijk alleen maar zinnige dingen, maar als het niet voor werk is, dan doe ik Facebook, Twitter en zo. Vooral dan in de loze uurtjes. En we vragen daarom op straat waarom mensen, waarvoor mensen, uren achter de computer kunnen zitten. Waarvoor? Porno. Uh, <laughs> nee, grapje. Uh, waarvoor? Uh, waar? Series. Ik heb echt urenlang Sex in the City of Gossip Girl kunnen kijken. Echt uren. Vooral internet en dan 9-gag, uh, dumpert, geen Stijl. Beetje vrouwelijk schoon. Uh, en uh, Ja, als ik op zoek ben naar een nieuw gadget. Voor telefoon, of wat dan ook. uren. Uren surfen. Ik ben bezig met mijn scriptie. Dat uh, vlot nog niet zo. Dus ja. Uh, yeah. Ik, ik, ja, daar ben ik best wel lang mee bezig altijd op de computer. Voor uh, de site uh, sporkel.com vind ik echt een fantastische site die, die quizjes heeft over echt van alles en nog wat. Want vroeger had ik nooit alle landen van de wereld op kunnen noemen en nu kan ik dat echt vlekkeloos. Dat vind ik fantastisch. Ja, waar ik op dit moment uren voor achter de computer kan zitten is mijn businessplan. Dat ben ik aan het schrijven. ad.nl, nu.nl, alle nieuwsfeitjes bijhouden. Al. Dat is eigenlijk belangrijk. En uiteraard voetbalzone eigenlijk, daar kan ik wel uren achter zitten. En ja, mijn ja, scriptie zit er. Het is vooral in de avonduren eigenlijk. Zeg maar... Wanneer mijn ogen sluit en uh, ik wakker word, heb ik aan mijn scriptie gezeten. En wanneer, wanneer we wakker zijn geworden, gaan we weer keurig naar Voetbal International. Daarvoor kan ik echt uren achter de computer zitten. Mathijs Vlot, die zit ook wel eens uren achter de computer. Oh, een keer een hele dag, acht uur, misschien nog wel langer, een hele dag en nacht. Je kan hem kennen van zijn filmpjes die hij maakt van film en tv-fragmenten. Zijn eerste en ook meteen bekendste was het liedje Hello van Lionel Richie. Alleen dan op een hele andere gekke, vreemde manier. Moet je maar eens even luisteren. Wie daar in eerste voorschijn piekt I've been alone with you inside my mind. And in my dreams. No. I kissed you. Live. Ja, dat is echt fantastisch. Als je, je moet het maar eens opzoeken op, zoeken. op, uh, op uh, de filmpjes van Matthijs Vlot. De laatste die hij heeft gemaakt is bewerkt uit het interview van Oprah met Lance Armstrong. En hiervan heeft Matthijs het nummer Creep gemaakt van Radiohead. Dat klinkt zo. I don't care if it hurts. Okay. I wanna have control. Um, I wanna perfect body. I wanna... Perfect song. Um, I want you to know this. Uh, when I am not around. <laughs> ja, dat is mooi hè. Oprah, pure. So But I think it's special. Ah, oh, maar dit is een I zoektocht was. geweest. Een zoektocht. Ongelooflijk. Oh, nou dan ga je moe. Ik ben op kreed. Goed gevonden. Mandy van BNN University ging bij Matthijs langs en ging samen met hem aan de slag om net zo'n filmpje audiofragmentje te maken, maar dan van onze openingstune. Dat is Today's Tonight van Jack Pnjette. I'm in a bass, Dat liedje. Nou, ook vroeg ze hem naar zijn werk, waar hij op geheel eigen wijze antwoord op gaf. Luister mee. Matthijs, hoe zou je nou je eigen werk omschrijven? Ik wil gewoon ook eens aan de knoppen draaien. En dat daar een registratie van wordt gemaakt Dat je gewoon met, met effecten, met muziekjes eronder... Knippen en plakken. Klein stukje. Hier. Klein stukje. Klein stukje. Daar. En alle zinnen plakken als het ware aan elkaar. Fragment. Fragmentje. Fragmentjes. Als je al die momenten nou eens achter elkaar zet, wat krijg je dan? Iets heel anders. Ja, ik vond dat spectaculair. En toen dacht ik even hé Wat gebeurt hier precies? Wat is dat precies? Waar gaat dit over? Dat klinkt zo simpel. Maar dat is... Het is gewoon, ja is een kwestie van de juiste poppetjes op de juiste plek. Overal wordt het meer en geplakt. Dus je zou kunnen zeggen... Alles is een remix. Je laatste filmpje Creep van Lance Armstrong. Waarom dit filmpje? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb dit filmpje gemaakt. Ik heb dat ook echt uh, gedaan uh, uh, uh, met, met, met overtuiging. Omdat ik vanuit mijn geloof ervan uh, overtuigd ben... Uh, dat hele goede filmpjes... Kunnen zorgen voor een betere wereld. Dat sommige mensen zullen zeggen. Nou, de wereld wordt er niet, uh, niet beter op. Sinds Hello van Lionel Richie heb je best wel veel succes. Had je dat verwacht? Dit is wederom de goede vraag. Kleine succesjes. Grote successen. Maar het allerbelangrijkste is dat je, dat je zelf denkt. Nou, dat lijkt me te gek. dus is te gek voor ja. En dan komt het allemaal wel goed. Hé, hey, maar Martijn, nu dan maar even in normale taal. Hoi. Hoi. Laten we even gewoon praten, want... Uh... We zien nu allemaal uh, computers en digitaal en shit allemaal. En nu gaan we dan echt beginnen. Hoeveel, we hebben al heel veel fragmentjes gekeken. Hoeveel waren het er wel niet? Eh, uh, honderd? Ja, oh. het, wel, ja <laughs> het waren er in ieder geval best. We hebben heel wat filmfragmenten gekeken. Ja. En dan nu selecteren en dan uh, gaan we knippen en plakken eigenlijk toch? Ja, dat gaan we zo doen. Oké, oké, dan komt hij. Na zes uur knippen en plakken is dit het eindresultaat. And in between stage. And I've selfish oh, palms. Reach for tonight. the palms. Today's tonight. night. Tonight's the day. Today's tonight. night. Today's the night. Tonight's today. day. Tonight's the day. Tonight's the, day. Tonight's the, day. Tonight's the day. Every day, every day. Every day. <laughs> dat mooi Filmpjes te bekijken via mijn Twitter, twitter.com slash Dus twitter.com slash dan kan je me helemaal bekijken. Ik zit te denken, was dit dan het hoogtepunt van mijn week? Nou, misschien wel, ik vond het echt te gek. Ik heb een nieuwe computer gekocht en dat van Beatrix vond ik ook wel interessant. Wat was jouw hoogtepunt? Afgelopen weekend ben ik uh, naar Maastricht geweest. Daar lekker arrangementje, drie gangen diner, sauna erbij. Uh... Ik ben nog in Valkenburg geweest, in het casino. En, uh... Ik ga het eten bij Solo in Vorkum. Het is een heel mooi, lekker restaurant. Het is een combinatie tussen uh, Marokkaans en uh, Franse keuken. En uh, ze hadden een ster, die is afgenomen, maar het schijnt nog steeds heel lekker te zijn. Maar mijn kookboek vond het veel te moeilijk om uit te koken, dus dan gaan we erheen. Een huiskamerconcert, Ad van De Veen. Uh, ja, uh, een beetje blues, uh, lichte country, lichte rock. Maar het was akoestisch. Maar mijn oom is heel ziek, dus dat is heel bijzonder. Ja, nee, ik ben uh, net, een week, net zes dagen terug uit Abu Dhabi. Ik dacht, ik ga lekker naar de zon. In plaats van naar de sneeuw. Dat is ook perfecte times. Ik ben lekker sushi wezen eten, vond ik heel erg leuk eigenlijk. Met een uh, vriend van mij eigenlijk. En ik ben die dag ook weer eens bowlen. En dat vind ik ook super leuk om te doen. Dus dat, uh, ja, niet heel spannend eigenlijk. Hè? Ik ben afgestudeerd, verpleegkunde. Uh, de don Ja, gaaf. Wel koud. Uh, wintersport. Leddersalp. Uh, met twee clubgenoten. Ja, en leuk, snowboarden ook, daarnaast. Gewoon uh, lekker uh, Nijmegen, waar mijn ouders wonen. Uh, gaan feesten met vriendinnen. Van de week heel erg gezellig met een uh, vriend zijn we in de Irish pub uh, beland. Uh, we dachten eerst een klein drankje te doen. <laughs> uiteindelijk zijn we er wezen eten en uh, uit, uh, om half één weer naar buiten gestrompeld. en uh, Ja, een hele leuke gehad uiteindelijk. Mijn, uh, wat het leukste was dat ik gedaan heb. echt helemaal niks gedaan deze week. Ik heb moeilijk veel geslapen, dat was best leuk. Ja, Dankzij mij. Zo. Ja, dat was. Het. Oh, de dagen dat ik moeilijk veel geslapen heb. Zijn dat tellen op één hand? <laughs> Straks in deel 2 van start. Jeroen Elshoff over de Super Bowl. Vanavond is het zover de Belangrijkste wedstrijd van het jaar, ja, jongens. Tenminste, als je in Amerika woont, natuurlijk. En kijk eens even, bingo. Waar gaan we naar kijken? Dat allemaal zo meteen naar het nieuws. B -N -N. Ja, we gaan nu beginnen. Het nieuws.